Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden mensen kunnen de komende weken niet vanaf Schiphol vliegen. Tot eind oktober laat de luchthaven elke dag 9000 reizigers minder binnen dan nu het geval is is altijd een puinhoop op Schiphol met lange rijen omdat er te weinig personeel is. De minister zei gisteren dat er een oplossing moet komen. Ik hoop dat iedereen die betrokken is bij de luchtvaart in Nederland, Schiphol, de luchtvaartmaatschappijen de partijen daaromheen dat die allemaal hun verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat reizigers in ieder geval niet een wachtrij van vier uur aangedaan wordt. De nieuwe beperking zal waarschijnlijk betekenen dat luchtvaartmaatschappijen een ander vliegveld moeten zoeken voor hun vluchten of reizigers af moeten zeggen hoe ze dat aan gaan pakken is nog niet duidelijk. Grote overstromingen in Italië hebben inmiddels het leven gekost aan zeker tien mensen en ook worden vier mensen vermist. De overstromingen in de regio Marken werden veroorzaakt door zware regenbuien. Op sommige plekken is in een paar uur tijd meer dan 40 centimeter regen gevallen. In Londen is de rij om afscheid te nemen van Queen Elizabeth inmiddels zo lang dat er tot het einde van de middag geen mensen meer mogen aansluiten. Volgens de BBC is de wachttijd nu ongeveer 14 uur. Duizenden mensen staan nu nog in de rij. Maandag is de uitvaart van de overleden koningin. En een paar opvallende namen in de selectie van het Nederlands elftal. Ajaxide, Kenneth Taylor en Remco Pasveer zitten voor het eerst bij Oranje. Nog opvallender is de naam van herenveenkeeper Andries Noppert. Hij zat al wel bij de voorselectie. maar vorige week wou hij bij ESPN nog niet te vroeg juichen. En jij ja, staat op een lijstje en dat is een eer. Hè? Laat, laat het niet verkeerd begrijpen. Want het is natuurlijk uniek dat je weinig wedstrijden hebt gespeeld. Je, staat op, je komt op zo'n mooie lijst, dus hele grote namen. Alleen, je uh, hebt nog niks. Ja. Oké, okay, dus stel, stel je zit er definitief bij. Ja, dan zal ik er wel een biertje drinken. Nou, proost dan maar, Andries. Komende donderdag is Noppert erbij als Oranje in de Nations League speelt tegen Polen. En een paar dagen later is er nog een wedstrijd tegen België. Het weer tussen de buien door laat de zon zich zien. Het is een graad of 16 en zeker aan de kust blijft het nog lang regenachtig met flink wat wind. Vanavond, vannacht en morgen blijft het weer ongeveer hetzelfde.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 Ja, dat nummer hebben we nog niet uh, aangepast. Misschien nee. ook, maar een andere voor bedenken. Ja? ja, moeten we wel iets zoeken over het strand, vind het ik wel. Ja, ja. Iets met de zee erin. Ja, oh, misschien die van Treintje Oosterhuis, de zee. Oh ja, ja. Ik, ik, zal, ik zal hem eens opzoeken, dan kunnen we hem straks ja. eens even draaien. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, maar we zijn weer terug aan de andere kant. Uh, ja. Het, uh... En straks krijgen we weer uh, de specialist bij ons in de uitzending. Ja. Die gaan we bellen met een uh, leuk en. Uh, Hot item weer. Waar hij straks ja. alles over gaat vertellen. Ja. Hè? ja. En in de tussentijd uh, gaan we even Tony Bennett... en Lady Gaga draaien met... I get a kick out of you. My story is much too sad to be told. But practically everything...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 fabulous face. <laughs> I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill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 Playing. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick. I get a kick, though it's clear to see. You obviously do not adore me. I get no kick in a plane. Flying too high with some gown. Ik geef kick. You give me a one! I get a kick out of you. Get my kick out of you. Zie F. Zie Een zee van muziek en een golf van informatie. Zie FM. Oké, okay, we hebben een treintje overdrijven. Oosterhuis gevonden? Ja, ik heb Treintje Oosterhuis gevonden. Uh, laten we kijken of dat inderdaad een leuke is voor twee ja. uur. We uh, gaan kijken naar andere nummers met de zee. Even wachten. O, oh, van specialist. Met elke week een antwoord op je prangende vraag over ruimtevaart en techniek. Hey, uh, specialist, hoe is het ermee? Hallo, specialist, bent u daar? Specialist. Uh, Heeft hij opgehangen? Volgens mij, ja. Uh, heb je hem aangezet? Ik heb hem aangezet, ja. oké. Okay. Misschien moeten we de specialist oh, nog een keer terugbellen? Ik bel hem nog een keertje terug. Oké. Okay. Ja. Even kijken. En dan had ik nog een dingetje van uh, de zee. En ik wil alleen zijn met de zee. Kun je mijn dingetje aanzetten nog een keer? Ja, dat Ja. ja. Specialist met elke week een antwoord op je prangende vraag over ruimtevaart en techniek. Hallo specialist bent u er nu? Ja, daar zijn we. Oké, okay, mooi. Ja, goedemiddag, uh, Marja en Pim. Goedemiddag, ja, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Eindelijk weer terug. Ja, ja, ja, ja. Het lijkt een leven geleden. <laughs> Is wel mooi gericht. De... <lacht> ja. Ja. En een nieuw leven erbij. He? En een nieuw, Heel, nieuw een leven erbij. erbij? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, precies. Ja, wat ik wil, over, wat ik wil zeggen is het Artemis-programma is een paar keer uh, in het nieuws geweest. Uh, onder andere met uh, onze dame... Uh, ja, hoe heet ze? Nou nee, ja, goed, niet veel over ruimtevaart praat. Het is een, uh, een uh, programma is een door NASA opgestart internationaal ruimtevaartprogramma. En NASA is de Amerikaanse Agency voor uh, Ruimtevaart. Mm -hmm. En tegen 2024 zouden opnieuw astronauten op de maan worden geplaatst. Ja. Daar is er wel een rare uh, uitspraak die, die er tussendoor worden gemaakt. Dus ik vind het eigenlijk wel een raar project. Het begon bij Obama. Daarna is het bij Trump ook uh, gesteund. En nu gaat Biden ermee door. Maar wat een van de, van de, van de richtlijnen is. Uh, ze willen dus nu een vrouw op de maan zetten. En een gekleurd mens. Hey, Oh, weet speciale... Wat was dit Sorry, dan? sorry. <laughs> Als niks te dus ja, doen met het sorry. <laughs> maar waarom een, een vrouw en een gekleurd mens? Is, uh, reageren die anders op de maan dan... Uh... Ja. <laughs> ja, nou, kan toch? Nou, over vrouwen kan ik natuurlijk niks vertellen... maar die reageren overal anders op. Dank <laughs> <Ja. Okay>. u. <laughs> Daar hebben we het volgende week Doe. over, hè? <laughs> en donkere mensen, ja dat weet ik niet dat ben ik nooit geweest, dus uh, dat weet ik ook niet maar ik weet dat het te maken heeft met wat ik zeg, dat het kabinet Obama heeft waarschijnlijk iets geïnitieerd en daarna Trump is natuurlijk weer alles voor, alles voor de tafel geveegd, behalve dat het doorging en Biden heeft het nu weer uh, naar boven gebracht het gaat vooral, vooral om nieuw, de, de, de, de financiering van het project maar ja, wat is de status nu? dat moest ik dus ook wel eventjes zoeken 15 uur geleden is er gemeld dat uh, ze hebben een recovery probleem. De uh, primary, even kijken, de propulsion. Dus de, de aandrijving, uh, die, uh, de operationele temperatuur van de aandrijving is buiten zijn limieten. Ja. Dus ze hebben al een paar keer geprobeerd het ding te lanceren. En uh, die raket dan, hè. Ja. En daar zit dus helemaal geen astronaut in. Dat is gewoon een proefraket. Maar die doet het steeds niet. Maar op zich heel erg knap, want in 1969, toen uh, volgens iedereen de eerste man op de maan stond, <lacht> uh, konden ze het wel. En nu, zoveel jaar later, zoveel techniek later en zoveel kennis later, ja, maar met vrouw, lukt het hè? niet. Met een vrouw, met een vrouw, oh, ja. vrouw achter ja. het stuur, dan komt de maan niet in de buurt. <lacht> Goed, doorgaan. Ja, ik weet hier dat het de eerste man de maan was 1972 oké okay, maar goed maar we zo zeggen moeten... de, de techniek was toen niet wat het nu is nee nee en nee, nu lukt het niet. niet nee zeker niet maar uh, ja, ze worden natuurlijk wel steeds uh, milieugunstiger lanceren. Uh, uh, en vroeger was het echt een grote een grote smeerbol, hoor wat ze allemaal uh, ja de de kutsmoesjes. Maar, nou, <sus> <sus> En dit programma moet eigenlijk in 2024 starten. Ja. Dus ze zijn nu gewoon bezig met uh, testen en zo. Ja. En wat hij nou precies doet, uh, even kijken hoor, dus het gaat om een reis aan de maan. De maan is uh, 239.000 mijls van de, van de aarde. Ja, ik heb het al in Engels hier helaas, dus ja, ik weet niet, kilometers. Maar, maar het is 239.000 mijl en het kost 27 uh, aarddagen om daar te komen. Ja, dat is toch al ja. lang. Ja. Ja. ja, bijna drie weken. In ja, drie weken, weken terug. Ja. Precies. En uh, de, de minimumtemperatuur is min 387 graden Fahrenheit. Ja, wat dat in uh, Celsius is, weet ik niet. Maar het is best wel koud, als ik het zo is. Maar die eerste maanreis, die heeft wel niet zo lang geduurd. Het is nee, die, lang... nee, die was heel kort. Ja, waarom? waarom? Waarom hebben ze dan vier weken nodig om daar te komen? Ja. Die nou, was kijk, veel sneller dus... terug. Ze willen dus nu een van de nieuwe uh, eisen: is dat ze willen naar de, naar de Mars vanaf de Maan. Oké, okay, yeah. ja. Dus het is een voorbereiding op de bemande ruimtevaart naar Mars. Ja. ja een soort teststation dus? of zo, hè. Ja. Dus ze bouwen, ja, ze bouwen dus een lanceerplek een, een, een, een daar op de Maan om naar de Mars te kunnen vliegen en terug. Ja zonder het last te hebben van, van de, de zwaartekracht van de aarde en uh, de ja. Ja. ja. Maar goed, in 1972 uh, liep er dus uh, Niels Armstrong op de maan. Nee, nee. Geloof je nee. het zelf? En die had geen last van de kou toen de tijd. En nu hebben ze last van de kou? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat, oh. dat bedoel ik niet, maar ik, ik zei alleen maar wat we geven, dat, dat mensen weten waar het eigenlijk over gaat. Oh, oké. Okay. Want wat hij staat dus min, min 387 graden Fahrenheit en de maximumtemperatuur, als je in de zonnetje zit, 253 graden plus Fahrenheit. Uh, dus er zit 500 graden Fahrenheit tussen. Oké. Okay. Ja, ja. Dat is best wel veel. Ja. Ik maar, weet niet wat het in Celsius is, maar het is denk ik zo, ook zo 200 graden. Ja. Eh, wel een stapje terug, de eerste man op de maan was in 1969, hoor. 1969. en niet in 1972. Oh, volgens Wiki is het uh, 1972. Eh, echt niet, dat moet jij toch wel weten. Ja. De eerste bemande maan met missie, met, met, met mensen. Nee, de eerste man op de maan. Hè? Ja, dat is Armstrong, toch? Het 69, toch? dat was 69. was 69, ja. Zij praat over Apollo 17. Nee, dat was Apollo yes. 11 volgens mij. Dat was de laatste, denk ik dan. Nee. Ja. Oh, dat is de laatste. Ja, je hebt ja. gelijk, dat is de laatste. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Specialist, hè? Ja. Ja. ja, jullie weten het weet van de specialist. <tie> maar dat is ook al een tijdje geleden, hè? Dus dat, uh, ja, ja, ja. 69, oké. Okay. Ja, ja. Ja, dus het is nog steeds afwachten wanneer die raket het nou eigenlijk gaat doen. En dan, uh, dan gaan ze het verder voorbereiden. ESA doet ook mee met, het, uh, met een... Uh, uh, dat is dus de Europese uh, ruimtevaart. Die doet mm -hmm. een, uh, een service module, bouwt die. Voor 350 miljoen euro. Oh, is voor niks? Nee, het, ja. ja, ja, wat, ja. Wat, is nou, wat, wat schiet wij als mensheid er nou mee op dat er iemand op de maan gaat staan? Ja, ja, wat schoot, wat schoot, wat schoot Columbus ermee op dat hij voor het eerst naar Amerika ging? Nou, dat is toch een hele, hele onwendelijk geweest. Ja. ja, maar ja, goed. We zijn ja, in 69 al het, geweest en het heeft eigenlijk weinig opgeleverd. Ja, maar dat wist, dat wist Columbus ook niet, hè, wat dat zou opleveren. Nee. Snap je? Dus ja, elke onderzoek en elke uh, avontuur, want het is natuurlijk wel een avontuur, kan het heel veel opleveren, maar sommige dingen weten we nog gewoon niet. Maar, maar voor Columbus zijn de vikingen er al geweest, hoor. Ja. Nou ja, ook die, ook die hebben dus iets ontdekt wat uh, ja. avontuurlijk is. Maar ruimtev allemaal, ruimtevaart heeft een hoop opgeleverd, hoor. Ja. Ik denk aan al die satellieten op dit moment... die toch ook het milieu in de gaten houden. Hoor. Ons GPS geven of zo. Ja, ja, maar, en ja, maar we hebben het nu echt over maanmissies, hè. Dus niet over satellieten die... maan Ja, maar dat is uh, een verlengde ervan. Ik geloof het wel, hoor. Ja. Maar ik ben wel met een je eens dat het... Een, Politiek iets is op dit moment, hè? Wie ja. Gaat ja, zeker. In? Ja. En dat is jammer. Ja, ja, maar ja, alles is toch politiek. Zelfs ja, dat... Zelfs energieprijzen. <laughs> Zelfs, ja. Wat vind je van die andere raketten van Musk bijvoorbeeld of van Bezos die ook wat prof is, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, dat gaat, uh, dat gaat best wel hard allemaal, want hij uh, ja, pompt er ook zoveel geld in. Hij is zo zeker dat NASA en ESA bij elkaar volgens mij. Ja, ongelooflijk hè. Ja. Vind je ja. dat een goede uh, ontwikkeling? Nee. Clear. nee. Nee, de commerciële ruimte van, nee, nee. Nee, dat, die, die, die, die, die, ja, wat ik zeg, dat, dat het is gewoon commercieel. En, en, en waarschijnlijk alle vuil die, die ze achterlaten, daar hebben de, de, de echte missies die echt onderzoek gaan doen, uh, alleen maar last van. Ja, oké. Okay, maar ik vind dat de, die Musk met zijn uh, recyclebare raketten toch wel beter doet dan de hele NASA bij elkaar. Ja, ja, ja. Zeker. Hij doet uh, hele goede dingen uh, qua, qua, qua uh, ja, commerciële ja, ruimtevaart. Ja, zeker. Ja. Ja. Oké, okay, ja. Nou, bedankt voor deze toelichting. Oké. Okay. Heeft Marianne ja. nog vragen? Ik heb geen vragen meer. Nee, nee, nee. nee. Nou, nee. hopelijk tot volgende week. En ja, nog en, uh, Succes met, uh, met de uitzending. Ja, bedankt. Hartelijk. Tot ziens. Doei doei. doei. doei. And with a voice like Alice ringing out, there's no way to bend, Ja, nou, uh, mag je maar aankondigen, hè? Ja, ja, ja. <laughs> we hebben nog een nummer om het, uh, het, het, volgende, het uh, nieuwe uur mee te beginnen. Nou, dit, nee, dit scharen we onder uh, Steun voor Oekraïne. Steun voor Oekraïne. Dat is een uh, oekraïne volksong En uh, dat wordt gezongen door een onuitspreekbare naam. André <laughs> Kivujuk en de uh, Kivnes. Ja, het zijn alleen dus maar klinkers en ik heb. En, en ik ja. Ja. heb een u. Ja. Er zit ook een U in. Maar oh, voor ja. de rest. Uh... Juk. Ja. Zoom draaien. Ja, gaat uw gang. Icerona Calina. Pokelilacija. Johoos nasja, slaam naar Oekraïne. Zazoël als I'm the you I'm the truth, I'm I'm the truth, I'm the truth, I'm mo. Ik vind het wel een leuke versie. leuke versie, oh, yes. toch? Ja. Yes. Mooi, Deze, ja. Uh, die, die André met die moeilijke achternaam, ja. die, um, die is de zanger van uh, Boombox, okay. een Oekraïense metalgroep uh, En um, die, is, uh, die was op tournee in Amerika en die, toen de oorlog uitbrak en die is teruggegaan naar uh, Oekraïne om daar in het leger in te gaan oh, en meteen okay. te gaan ja. vechten. Ja. En was dat de man die aan het zingen was? Want volgens mij die dat man is die man die aan het zingen was, ja. Want die boombox is volgens mij die linker. hier linker. Nee, dat, dat, is, die, dat is Kifnes. En uh, Kifnes, dat is ook van die. Dat uh, hebben we wel eens gedraaid van die Husky-melodie. Ja. Die, die uh, maakt allemaal. Uh, muziekjes op, bijvoorbeeld... Uh, je hebt er was het die Amerikanen van... Oh, doi, doi, doi, doi, doi, bop, bop, bop, bop, bop. Weet, weet je wel dat? En dan gaat hij dan muziekjes... en oh. klapjes en dingetjes onder. Ja, doen. ja wat leuk, ja. De en haar. die zanger ja. is echt de zanger van die boombox. Box. Ja, want hij kan mooi zingen. Ja. Hij kan goed zingen, ja. Hij ja, kan erg goed zingen. Dus. Oké. Okay. Door naar Papa Joe van... volgens mij van de suite, maar dat weet ik niet ongeveer ja. zeker. Ja, ja dat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 Coconuts, hey, hey, hey, hey Papa Joe, hey Papa Joe, hey Papa Papa Papa Joe. Papa rumbo, rumbo, hip hop, Joe coconut. Papa rumbo, rumbo, hip hey hop, Joe coconut. Papa rumbo, rumbo, hip Joe coconut. From the I'm a joke, look run in de top 2000. Hello, it's me. Stem op Todd Run. Hello, it's me en geef hem zo zijn welverdiende plek in de top 2000. Ja, dat is toen uh, naar boven gekomen toen ik samen met uh, Rick Matel uh, in mijn FN FM programma uh, Tot Wotgun hebben we besproken en gewoon twee uur lang mooie muziek van hem gedraaid. En toen zeiden we eigenlijk: Ja, het is raar en jammer dat hij niet in de top 2000 zat. Dus uh, voordat we dus elke vrijdag rond half twee gaan we Tot Wotgun met Hello It's Me promoten. Dus stem allemaal in december op Tot Wotgun met Hello It's Me. Hier komt hij weer. Tot Run in de top 2000. Hello, it's me. Stem op Tot Rugrun. Hello, it's me. En geef hem zo zijn welverdiende plek in de top 2000. Een mooi nummer, hè? waard om in de top 2000 te vermeld te gaan worden. Dus stemmen op. Ja, ik had nog een uh, leuk nieuwtje. <laughs> een nieuwtje, ja. <laughs> Het personeel van een uh, Taiwanese rusthuis wilde de bewoners graag opbeuren. Nadat ze twee jaar uh, opgesloten gezeten hadden in verband met uh, coronavirus en een griepepidemie. Dus huurde ze een stripper in die zichzelf blootgaf... voor een tiental mannelijke bewoners van het woonzorgcentrum. Beelden van het feestje deelden al snel de ronde op social media. Maar, kon, daar, uh, maar daar kon niet iedereen lachen met, uh, om de entertainment. De directie van het centrum verontschuldigde zich... en stelde dat de stripper iets te wild en te enthousiast was. En beloofde hm. dat het personeel in de toekomst zou zijn... met wie ze inuren voor feestjes... En je ziet het ook echt, er zit een filmpje bij en die vrouw zit dan echt, dat ligt op de rug, doet de benen wijd. Ja, ja, ze is niet echt aan het stippen, maar ze heeft wel een bikini aan. Dus wel, ze uh, heeft wel uh, wat ja. aan, ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar ze laat zich helemaal betasten en, en doet, ja. Me, nou, ja. Nou ja. Dit, uh, ja. Dat is ons voorland, dat is mijn voorland. Jouw voorland, <laughs> ja, ja, ja. Ik doe het alleen maar voor uh, mannelijke strippers, natuurlijk. Waarom ja. <laughs> zou het stripper heten? Moet ze het stripsturm heten? Ik heb geen idee waarom dat al, altijd een stripper heet. Want het, het, mannelijk... alle vrouwen heten strippers. Ja. Maar waarom weet ik ook niet. Nee, nee, nee. Goed. Goed Oké, okay, dat zoeken we op. Ja, uh, En Er is een... Uh, in, uh, misschien is het u opgevallen. In uh, Engeland is een uh, koning doodgegaan. Helemaal langs me heen gegaan. Helemaal langs me heen gegaan, <laughs> ja. En uh, Charles is nu uh, koning. Hè? Meteen op het moment dat zijn moeder overleed... is hij koning geworden. Ja. Maar hij is totaal niet geliefd bij de Engelsen. Ik, nou. We waren op Boa Vista. En toen zeiden we tegen... Dat was in februari, dus toen was ze ja. nog niet dood. Zeiden we van nou, ze zal best echt wel binnenkort een keertje doodgaan. Zo, nee, die Charles die wordt het niet. En al die Engelsen. En uh, met die Camilla. En, uh... Maar goed, hij is dus nu... Wel koning. En hij is nu al op social media, wordt hij al uh, uitgehoond en gedaan. Omdat hij, uh, ja, was, ja, was iets met de pen uh, met, en, en wat ja. hij niet opzij wou zetten. En wat dan een ander moest gaan doen voor hem. Dus. Ik ben niet helemaal met je eens dat hij niet geliefd is, hoor. Ja. Hij is niet echt geliefd. Nee, minder dan Elisabeth, maar het is ook moeilijk. Maar het is wel een beetje, ja. Ik mag hem wel, hoor. Ja. Hij is toch een beetje het Hij is meer milieu. Hij ja. is heel milieubewust ja, en was, al dat ja. soort dingen meer. Maar hij heeft natuurlijk wel een naar dingetje geflikt met... Uh, ja, hoe heet ze ook alweer? Met He? Diana. Ja. <laughs> ja. Hoe heet ze ook alweer? Nou, dat wist ik nog wel hoe ze heet, hoor. Oh. Oh. hoe ze heet? dat, dat ben, ben ik vergeten. Ik. vergeten. <laughs> ja. Ja. Gauw. Gauw naar Baltimore met Tarzan Boy. Natuurlijk, de uh, agenda. Ja, natuurlijk ook nog. Ja. Ja. En uh, we hebben Caprera. Daar is op vrijdag uh, 23 september Miss Montreal. Ja, oké. Okay. En op uh, zaterdag uh, 24 september kaartjes kosten. Uh, ook oh, op vrijdag is uitverkocht, trouwens. Sorry. Oké. Okay. Dus alleen zaterdag 24 september uh, kan u nog kaartjes kopen voor 37,50. Hij begint om uh, drie uur. En um, ja, ze doet de, de, de laatste show van Miss Montreal. Um, eerder gekochte kaartjes blijven gewoon geldig op de nieuwe data. Ze zou al eerder komen. Dit is ook weer zo'n inhaaldinges. Uh, oh ja, ja, ja. ja. Um, het is, in, is 2008 als Miss Montreal Sanne Hans... Haar eerste single Just a Flirt uitbrengt, acht albums en minstens zoveel top tien noteringen later. Is de Hardebergse een gevestigde naam binnen de Nederlandse muziekindustrie. Met hits als Hoe? Till the Sun Comes Up? En um, A Million Ways en het duet uh, Scarred of Love heeft de zangeres Platina en Gouden platen op haar naam staan. Dus zij komt naar um, Caprera. ja. Oh, yeah. Dus dan heb ik in um, dinsdag de Lindsey Buckingham, weet je wel, de, de gitarist of de bassist is het van Fleetwood Mac. En um, die komt in de vierharmonie harmonie En um, een zanger-gitarist is hij. Ja, dus. go your own way. Ja, het is een, een onbekendheid voor mensen die. Uh, ik wil het tweede, tweede ja, had jij ja. geen kaartjes daarvoor? Ik, ik ga er naartoe, ja. Jij gaat er naartoe? Ja. ja, ja. Willen wij uh, volgende week uitgebreid verslag ja, hebben? Ja, natuurlijk. Ja. Dus. En dan hebben we in de stad Schouwburg uh, Beatrice de Graaf. Uh, geschiedenis Eerste Hulp bij Ongelukken. Dat is op donderdag 29 september. En er zijn nog kaarten beschikbaar. En die zijn van 12.50 tot 26.50. Ja. Uh, van de Oekraïnse oorlog en de pandemie tot onze eigen woon- en stikstofcrisis. De, uh, de grote uitdagingen van onze tijd maken ons onzeker en verlammen politici. Maar hoe deden we dit vroeger? Toen waren we ook epidemieën, vluchtelingencrisis en natuurrampen, Maar dan zonder vaccins en regio veiligheidsregio's of deltawerken. Ja. Oh, in het okay. theatercollege ja. laat Beatrice de Graaf zien... hoe uh, eerdere samenlevingen grote problemen overwonnen. Juist in tijden waarin alles reddeloos, radeloos en redeloos uh, <laughs> uh, lijkt. <laughs> Ontstaan nieuwe ideeën en baanbrekende innovaties. In de avontuurlijke tocht langs grote crisissen vanaf Napoleon... tot de laat uh, De Graaf zien... Uh, tot, tot nu laat de graaf zien hoe onbekende geschiedenissen ons kunnen inspireren... tot grootse daden en geloof in de toekomst. Maar mee kwam Nederland de cholera-epidemie te boven. Hoe konden we uitzichtloze oorlogen leiden tot lange perioden van vrede? En waarom zijn we niet eerder overstromingen nu beter beschermd? In deze avond vol pakkende verhalen, kleurrijke uh, voorbeelden... Toont de graaf welke geschiedenislessen oh. onze eerste hulp ongelukken kunnen zijn. Lijkt me heel erg leuk. Ja, lijkt me ook interessant. Donderdag lijkt me 9, echt heel september. leuk. Ja, ja. Donderdag 29 september ja, in de, de stad Schouwburg. Oké. Okay. En het begint om 8 uur. En er is een, uh, een korte even? pauze ja, tussen. Ja. Nou, lijkt me leuk inderdaad. Ja. ja. Oké. Okay, het is heel houden. interessant. Ja. De, ja. Lijkt me die. Ja. Nou, dus, nou, dit was ook weer een interessante aflevering, want we hebben geen tijd meer voor. Uh, de rest van. Uh, nee. nee. Zondag 25 september, uh, Chanty Coor Festival in Zandvoort. Ja, nou oké, okay, nog even. Bij deze. Ja. Dus luisteraars, was weer gezellig. Ja, tot volgende en, uh, week. Tot volgende week. En uh, lekker weekend. Zonnetje is gaan schijnen, dus uh, hup, Het schijnt, schijnt wel koud te worden. Oh, nou. Always look on the bright side. <laughs> Always look on the bright side of life.